Ook goede kaders onderliggen. En dan kunnen we eigenlijk vervolgens. Want normaal zouden we bij de voorjaarsnota... zouden we de, de, de, de meerjarenprognose vaststellen. Maar ons voorstel is nu dat we verwachten bij de begroting. dan dat ook vaststellen. En, en dan kunt u zeggen van ja, hier kan ik achter staan... achter die, die cijfers, achter de comma... want dat is ook met het beleid wat ik aan het voeren heb. Dit is inderdaad ingeschat op basis van de gegevens die er nu zijn. Niet het, niet het 100% juiste programma, want daar is geen besluitvorming over. En in de tijd gezet. En ook hier... Uh, zitten er zitten, zitten kosten in? Er zitten meer kosten in? Er zit, het is ruim begroot, dat, dat zie ik ook. Daar heb ik ook al vragen over gesteld. Ik zeg, maar moet ik dat nu allemaal doen? Nee, zorg nou eerst dat jullie programma achter de comma goed, goed is. Met andere woorden, we gaan voor dit jaar alleen maar uitgeven. Vooral aan het maken van die, van die producten. Nou, dat zit, dat zit in de eerste jaarschrijf. En dat de andere de bijstelling komt. Dus ik begrijp uw zorgen dat dus Ja, feitelijk wil ik die 1,7 miljoen vaststellen. Maar de, de structuur is wel als zodanig dat je zo'n geks vaststelt. Maar je actualiseert hem ook jaarlijks. En ik, ik zal nog uitzoeken in hoeverre. Dat neem ik dan mee bij, de, bij, de, bij het NPG. In hoeverre we, we, wanneer wat autoriseren. Of dat net zoals bij de begroting eigenlijk feitelijk op jaarschafwijze gebeurt. Dus de jaarschijf van de begroting. Dat het daarin meeloopt. Of dat u eigenlijk al structureel dat uitgeeft. Nou, mijn gevoel is dat het jaarlijks gebeurt. En in het verleden hadden we grote uitgaven. Bijvoorbeeld in de grondinspatie bij de aanschaf. Van, van, van, van panden. Toen hebben we wel eens gezegd van ja, maar als het hoger is als een bepaald bedrag, dan wil ik naar de raad toe. Nou, dat gebeurt in deze ook. Uh, op het moment dat wij weer panden gaan aanschaffen, er zijn nog een aantal panden die we moeten verwerven, dan wordt dat ook met u gedeeld. Want dan zeggen wij, dat zijn majeure ontwikkelingen. En dat, dat, dat melden we ook aan u. Dus, dus wij, ik zal nog eens goed kijken van hoe dat ook in de BBV en ook hoe begrotingstechnisch we meer aan die wens kunt voldoen, zodat u die processen nog beter kunt blijven volgen. En dat ook kunt vaststellen. Dat is ook de reden eigenlijk dat ze het liefste ook bij de begroting... of voor de begroting al dat NPG vaststellen... zodat je eigenlijk de jaarschijf mee kan nemen in je begroting en in je meerjarenraming. En op het moment dat je daar geen akkoord op geeft, dan moet je daar aanpassing op doen. Maar jaarlijks stuur je hem bij. Ik hoop dat ik hiermee u gerustgesteld heb. Nee, want u heeft geen antwoord gegeven of u wel of niet die 1,7 miljoen nu... Uh, ...zeg maar... Uh, ...voorziend. En wij zijn nog steeds van mening... ...en u bevestigt eigenlijk dat u niet eens weet... ...welke mandaat u heeft... Uh, ...of dat nou een jaarschijf is... ...of dat een productschijf is... <laughs> ...bevestigt u eigenlijk dat wij op dit moment... ...die 1,7 miljoen... ...voor uh, 19, 20 en 21... ...niet gaan vrijgeven als we niet eens weten... ...hoe de mandatering zit. Meneer Beluijs. De mandatering vindt jaarlijks bij de begroting plaats. Dat probeer ik uit, uit te leggen. En, en dat, om, omdat de cijfers niet 100% helder op dit moment zijn... vanwege het feit dat de onderliggende grondexploitatie... alleen maar technisch zijn gewijzigd... heb ik daar een beetje voorbehouden. En aan de andere kant wil ik meebewegen. Als u zegt, van, goh, maar ik wil daar meer invloed op hebben. Ik wil wel nog eens kijken of, als u dat wenselijk acht... als u daar meer grip op wil hebben, hoe we dat strakker kunnen regelen. Omdat u daar een vraag over heeft. Maar in principe stel je hem vast... Meneer Kramer. Ja, maar u geeft nog geen antwoord op die 1,7 miljoen om die nu niet mee te nemen, maar straks bij de begrotingsbehandeling als de plannen duidelijk zijn om dan met de juiste kaders en de juiste financiële uitgangspunten te komen. Dat lijkt me het meest uh, realistisch om daarmee om te gaan en zoals ik u al gemeld heb, uh, u zegt het zelf ook, de uren zijn nogal ruim uh, gemeten, maar niet alleen de uren, ook het uurloon is nogal ruim gemeten in de stukken die u ons heeft uh, toegezonden. Ik zal het uurloon nu niet noemen, want ik weet of daar geheimhouding op ligt. Maar uh, ik geloof dat ik weer uh, graag daarvoor in uh, dienst reed. Ik ga, ga even de tweede termijn uh, doen. Dit is de tweede termijn nu. Mevrouw Geurensom. Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het eens met, uh, ben met OpenZ als het gaat om de uh, onduidelijkheid die de wethouder uh, nu schetst. Het gaat namelijk om compleet andere uitgangspunten die we gaan hanteren. En als je die dan gaat actualiseren, dan moet je dus ook met elkaar afspreken wat zijn die uitgangspunten. Dat ga je verwerken. De actualisatie gebeur, doe je meestal in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Omdat het terugziet op het afgelopen jaar. En dan moet je de boekwaardes en dergelijke opnemen. En als ze praat over het, het feit van um, hoe en wanneer moet ik uh, zeg maar gaan. Uh, uh, in contact met de treden en verantwoording afleggen... dan is dat aan ons. Wij kunnen dat zelf bepalen. Als wij wensen dat wij twee jaar uh, uh, per jaar daarover geïnformeerd worden... dan is dat aan de raad en in samenspraak met het college om dat te bepalen. Dus dat kunnen we zelf doen. Dus ik zou in dit geval willen voorstellen... om deze actualisatie op dit moment ook niet te doen omdat die namelijk te onduidelijk is op dit moment. En om het, en in het eerste kwartaal van 2019 met elkaar te spreken over uitgangspunten. En dan opnieuw de actualisatie vast te gaan stellen. Zodat die ook breder en beter toetsbaar wordt neergezet. Iemand anders in tweede termijn? Niet? Ja, ja okay. houdt hey, uh, wij, wij, wij dienen gewoon jaarlijks een grondexploitatie vast te stellen. En op basis van de informatie die ons nu... Vanuit, de, vanuit de, de, de, de. Er is. Zal ik hem toch moeten vaststellen? En ik moet inderdaad een voorziening opnemen. Ja, oké, okay, maar de, u kunt het niet doen. Dan, dan komt u bij de accountant en zegt: Ja, we, we zou, u, u zult een aantal dingen moeten wijzigen. U heeft het niet gedaan. En dan is het aan de accountant om te beslissen of hij de, de, de bestaande grondexpectaties voldoende vindt. Voldoende vindt om dat te doen. Nou, hij heeft ge geadviseerd: split ze op. We hebben ze opgesplitst. We hebben dezelfde systematiek gebruikt. We hebben, we hebben ze in de tijd langer doorgerekend. En we kunnen op dit moment niet meer doen. En ik geef u wel, de, ik, daarom zeg ik de discussie die ik misschien dan oproep, ik snap dat u behoefte hebt aan meer informatie. Ik heb al gezegd dat we die toezeggen in januari, in mei en dan de definitieve bij de begroting. Ik kan op dit moment, heb ik niet meer instrumenten in handen om het duidelijker te maken als dat het nu is. Meneer Kramer heeft een vraag. Meneer Bluis, u, of wethouder, u vraagt nu budget, 1,7 miljoen, voor proceskosten en projectkosten die uitgevoerd worden in 2019, 2020 en 2021. Volgens mij, welke accountant u ook heeft, hè, de meest slimme die er in Nederland is, zal nooit dit, zeg maar, verzoek uh, zo op deze manier interpreteren. Mevrouw Keuransson. Ja, voorzitter, daarop aansluitend. Die actualisatie kan in het eerste kwartaal. En op het moment dat dat uh, betekent dat er uh, verliezen zijn te voorzien... Waarvoor je, een, waarvoor je een voorziening moet treffen, die je dan op dat moment ook beter kan inschatten... dan zal de accountant ook inderdaad zeggen dat je dat op dat moment kan doen... en dan gaat hij nog steeds ten laste van de jaarschijf 2018 op dat moment. Dus het is geen haast om het nu op dit moment te doen. Iemand anders nog? Meneer Huimsen? Ja, ik, ik wilde toch wel even in de discussie inbreken. Uh, ik denk dat de heer de, de Bluis, de wethouder Bluis, hierin gelijk heeft. Op het moment dat de accountant zeg maar, die kosten vaststelt, dan zal het zijn op reële kosten en, en actuele waarden zoals die is vastgesteld. En dan zal dat ook in de jaarrekening naar voren komen. Dus dan zal het van daaruit blijken wie er uiteindelijk gelijk heeft. Maar ik ga in dit geval wel met de heer Bluis mee. Dat ik vind dat het de dat het juiste manier is om, om het op te splitsen. En dat het ongetwijfeld ook wel zijn voordelen zal hebben. En, um, en ik wil u graag ook nog wijzen uh, op de stelselwijziging uh, die wij eerder uh, in 2018 hebben genomen hierin. En toen was het allemaal, toen heb ik gezegd van nou, dat is best wel een discussie. Want dat kan nog wel eens consequenties hebben voor hetgene wat wij dan gaan vaststellen binnen de gekse. Dat was niet zo. Ik vind het vervelend om te zeggen dat ik gelijk had, maar dit is uiteindelijk wel het gevolg wat je krijgt. Dus we zullen in januari 2019 actuele, een actuele versie zien, maar er wordt echt wel door de account goed naar gekeken. En als het dan niet juist is, moeten ze dat in de jaarrekening verklaren. Ja. Iemand anders nog, voordat ik de wethouder nog het woord geef? Wethouder Bluis. Ja, ik, ik denk dat de discussie is over het feit dat, dat, dat u ze feitelijk ook niet actueel genoeg vindt. Maar dat hebben we proberen uit te leggen, dat we ze niet actueel... Dus ik krijg ze in januari februari ook niet actueler, in, in die zin. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat, dat heeft te maken dat de plantvorming achterblijft bij feitelijk wat, wat we zouden willen. En, en dat leidt ertoe dat, dat we op, op basis feitelijk van, van bestaande informatie... nu... Een technische aanpassing hebben gedaan. En, en dan kan je over discussiëren of dat hoog genoeg is. En over dat budgetrecht. Nou, dat, ik, ik wil dat wel uitzoeken, want ik, ik kan me ook begrijpen. Dat ik zeg, wanneer ga, ga ik het budget geven? Maar u kunt ook begrijpen, op het moment dat er plannen voor gaan liggen om, om een ontwikkeling te handen te nemen, dan komt gij die grondexploitatie aan de orde. Dan, dan moet, zal die a, natuurlijk aangepast moeten worden op de actuele situatie. En daar beslist u over. Maar er moet wel een voorziening worden getroffen. Per 3112 moet er een goede voorziening, en daar ligt nu een goede voorziening onder... die afgestemd is met de accountant in de zin van, we gebruiken een systematiek. We hebben niet zomaar een systematiek opgenomen die, die maar wat doet. Nee, het is een systematiek die toegepast wordt bij het maken van de grondexploitaties. En natuurlijk kan je discussiëren over de hoogte van de tarieven, maar dat is een aparte discussie. Die gaan we ook zeker wel voeren met elkaar. Meneer Kramer heeft nog een vraag. U geeft nu dus de toezegging dat het budget wat wij, als wij dat vrijgeven, dat daar niet uitbesteed wordt. Nee. Verhouden. Ik zeg dat het budget wordt. In 2019 wordt het budget gebruikt. Want daar zijn de projectleiders zijn er aan het werken. Dus die worden uit het budget 2019 worden die betaald. En als wij beginnen met het maken van bepaalde plannen. En wij vinden nu. ...dat ook een bestemmingsplanwijziging bijvoorbeeld uh, die nodig is... Als op, ...bijvoorbeeld op het Battersplein... ...vinden wij dat we dat feitelijk moeten doorberekenen in de geks... Dan, ...dan zit dat krediet daar wel in. Maar als u zegt van, goh, maar voordat u daarmee gaat beginnen... ...buiten de projectleiders, want die gaan gewoon per 1 januari weer aan de gang... ...als het project opgepakt wordt, dan wil ik inzichten in de budget... ...en daar wil ik ook hernieuwde afspraken over maken... ...want daar heb u recht op. Meneer Kramer. Nee, meneer Wethouder, u heeft inzage gegeven in de budgetten, dus complimenten daarvoor, nogmaals. Hè? Maar nu is de vraag, als we, wat wij nu besluiten, besluiten wij nu dat wij u een vrijgave geven voor de budgetten 2019? Want dan had ik graag willen zien in het voorstel wat dat budget was... En dan ook voor de drie afzonderlijke geksen uh, genomen. Kijk, als u zegt van... Ja, dat is willekeur hoe wij het eruit nemen uit die 1,7 miljoen. Dan, dan heb ik er moeite mee. Maar als u zegt van... Nee, uh, daar is een bepaald bedrag voor. En dat uh, geeft u vrij. Dat wij gewoon door kunnen gaan met de plannen. Ja, dan heeft u mij aan mijn zijde. Ik zit even te kijken... Uh... Want eigenlijk zegt meneer Kramer op dit moment... Op het moment de, de planvorming dat dat doorloopt is belangrijk. En ik snap ook dat daar kosten mee gemoeid zijn. Maar ik wel, heb wel behoefte om op voorhand... voor andere kosten meegenomen te worden. Verstaanlijk ik dat zo goed, meneer Kramer? Nee, misschien dan nog één keer. Ik had graag zeg maar dan een apart erin opgenomen... welk budget wij vrijgeven uit de grondexploitatie... om de plannen... Zeg maar voortvarend te kunnen laten doorgaan voor 2019. Rouer de Blijs, is het de reden om even te schorsen of zegt u dat antwoord kan ik zo? Ja, gaan? nee, ik wil hem even overleggen dan. Ja. Okay, schorsen. U wilt de schorsing? Ja. Goed, het college gaat even schorsen. Dan is het voor u oliebollen tijd. Finally kiss goodnight Oh, how I'll, I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight mm, All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we still goodbye. But as long as you love me so Get She G F oh <imitation> Wens ik heropende geschorste vergadering. Um, wethouder Bluis, wilt u nog iets meegeven? Ja, er, er is een discussie over de, die, die 1,7 miljoen. En feitelijk wil een deel van de raad die 1,7 miljoen niet vrijgeven. Omdat men niet precies weet hoe de plantvorming verder, verder gaat. En, en, en vraagtekens bij dat bedrag hebben. Aan de andere kant hebben we met accountant over overgesproken... dat de, de grondexploitaties opgesplitst dienden te worden... dat ze geactualiseerd dienden te worden in de tijd. En dat waren ze niet. Er stond nog uh, een klein bedrag in, uh, in de plankosten. Nou, de plankosten, er stond nog een bedrag van ruim 500.000 euro aan plankosten... die nog ter beschikking waren. En vervolgens... Uh, zijn er zijn nieuwe doorrekeningen gemaakt met nog twee jaar er aangeplakt, drie jaar eraan er aangeplakt. En daar moeten dus veel meer plankosten gemaakt worden. Nou, dat is onderdeel van onder andere van die bedragen die, uh, die genoemd zijn. Ja, en, en dat de plannen die eronder liggen meer perspectief bieden als er nieuwe plannen er zijn. Ja, dat, dat weten we ook allemaal, maar er zijn geen nieuwe plannen. Daar mag ik hem dan niet op baseren. Dus, dus op basis van wat de accountant ons daarover verteld heeft... denk ik dat het toch noodzakelijk... ik vind het noodzakelijk dat die, die Geks gesplitst worden aangepast... dat we dus die voorziening voorlopig opnemen... en, en dat we zo snel mogelijk, hè, liever het eerste kwartaal nog als het tweede kwartaal... komen, komen tot een herziening van die grondexploitaties... die, die dan meer duidelijkheid geven... Maar, maar op zich, de, de, de reden om het nu vast te stellen... het is niet zo dat het geld dan uitgegeven is. Dat geeft men aan. Nee, we gaan snel actualiseren op basis van de goede plannen. We gaan ook nog inderdaad kijken naar wat wordt ons dan doorberekend. Die discussie hebben we net ook over gehad. Nou daar, daar, daar, daar moet nog wel wat nodig aan gebeuren. Dan vinden we dat het misschien anders moet. Maar ja het college vindt toch dat het, dat het vastgesteld uh, dient te worden om te voorkomen dat we straks bij de accountant geen problemen krijgen. Nou daar is verschil van mening over. Dus ik zou het gewoon in stemming brengen en dan beslist iedereen en dan horen wij straks wel van de accountant terug uh, of dat consequenties heeft voor de voor de, voor de rekening. En, en, en wij gaan ondertussen wel verder. Want wij begrijpen dat donders goed... dat er plannen moeten worden gemaakt. Maar het probleem, ik blijf ook zeggen... de probleemstelling ligt bij onszelf. Wij nemen onvoldoende besluiten op de projecten... om ze voortgang te laten vinden. En dan kom je op een gegeven moment kom je gewoon knel te zitten. En, en, en, en dat, dat is ook gebeurd. Dus we, we, we, we zullen vooruit moeten... En, en als we over een jaar kunnen zeggen... God, die 1,7 miljoen hadden we helemaal niet nodig... of misschien juist wel, maar we hebben fantastische plannen... en per saldo kunnen we de voorziening aframen... dan gaan we dat zo snel mogelijk doen. Het geld is niet weg... Wat er wel gaat gebeuren is dat de projecten op 1 januari gaan lopen. Dat de projectmanagers aan de gang gaan. En, en, en ook zeggen dat op het moment dat we verder aan de gang gaan met de bestemmingsplannen... komt u ook in beeld, want dat moeten we met u bespreken... als er nieuwe beeldkwaliteitsplannen moeten worden gemaakt. En dan zeg ik ook toe dat we met de projectwethouders u ook van tevoren de budgetten gaan vragen om die dan definitief vrij te geven... terwijl ze wel geraamd zijn, zijn in die grondexploitatie. Dus deze toezeggingen kan ik nog erbij doen... en het is verder aan u om te besluiten. Dank u wel, wethouder Bluis. Iemand nog behoefte aan een soort derde termijn in de Raad... of zegt u, uh, we gaan stemmen? Ik kijk even rond, dat is niet het geval. Dan ligt <tus> volgens mij voor het raadstuk... Liquidatie, grondexploitatie, middenboulevard en het openen van drie grondexploitaties in totaal. Ja. ja. Um, en meneer de griffier zegt terecht dat, um, mocht u tegen willen stemmen, dan zal punt 6 sowieso in stemming gebracht moeten worden. Want anders betekent dat dat alle stukken openbaar worden. En dat heb ik geen enkel van u horen zeggen. En ik zie aan uw non-verbale reacties dat u dat wel mee eens bent. Dus ik ga dat even uh, bewaken. Um, punt 6 is de oplegging geheimhouding. Bekrachtiging geheimhouding. Ja? Meneer Mettels. Uh, is het een optie om uh, de besluiten één voor één in stemming te brengen? En wat vinden de collega's hiervan? Ja, ik zit even te, even te denken meneer Metters. Want u sluit eigenlijk aan bij de discussie hier in de raad. En waar het de raad en college mogelijk uit elkaar gaan. En de crux de zit hem dan in punt 5 denk ik. Hè? Ja, dat is eigenlijk wat u zegt. En dan is het denk ik uh, helderder. Als we die stukken inderdaad uh, onder die punten gaan splitsen. Zeker ook omdat 6 volgens mij een besluit is wat iedereen wel uh, begrijpt. Plat gezegd. Misschien is dat een handig ordevoorstel. Ik zag allemaal instemmend geknik. Klopt dat? Wethouder Bluis. Misschien als u zegt van... goh, ik wil wel die voorziening ter beschikking stellen... maar het zit toch gekoppeld aan die Grekse, Dus daar zit dan misschien een escape. Maar ik vind hem niet zuiver. Dan geef ik dan eerlijk toe. Dan ben je aan het rommelen in de marge. Dan heb je een, een besluit waar, waar, waar je wel een voorziening hebt geregeld, maar vervolgens geen onderliggende dekking. Dan kun je beter op die ijsbaan gaan schaatsen, denk ik. ijs begeven. Uh, ik denk dat dat een waardevolle toevoeging is. Uh, want is een, dit is wel een integraal besluit, daar wijst de wethouder denk ik terecht op. Uh, dan rest mij niets anders dan het uh, complete voorstel in stemming te brengen. Ja, nee, yeah, uh, nou, we... we gaan het anders doen. We gaan 1 tot en met 5, want dat is de inhoud als eerste in stemming brengen en vervolgens punt 6. Ja? Want we hebben hier het beleid om het meest. Zware als eerste te doen. Goed. Het raadsvoorstel, zoals genoemd, de besluiten 1 tot en met 5 bij hand opsteken. Wie is voor deze besluitvorming? Voor zijn de fracties van D66 voor zover aanwezig, PVV, Partij van de Arbeid en uh, meneer Steven. Wie is tegen dit besluit? Deel. Tegen zijn de fracties van OPZ, eh, GroenLinks, GBZ en de VVD en meneer Metters. Daarmee is onderdeel 1 tot en met 5 volgens mij verworpen met stemverklaring meneer Balberg-Wilson. Ja voorzitter, dank u wel. Ik wil namelijk heel duidelijk aangeven dat wij niet tegen uh, ontwikkelingen zijn. Maar dat wij op dit moment onvoldoende inzicht hebben waar wij voor stemmen als we dat zouden doen. En daarom heb ik dat niet gedaan. Dank u voorzitter. Dank u wel. Um, dat betekent dat ik dan bij onderdeel 6 ben en dat is het opleggen van of het bekrachtigen van de geheimhouding bij handopsteken wie is voor dat besluit onderdeel. Ik constateer dat dat unaniem is, daarmee is dat besluit wel genomen en blijft datgene wat u en onze portemonnee, maar vooral van onze samenleving treft, uh, geheim. Dan... ...zijn wij aangekomen bij de motie anti-speculatiebeding? Dus even kijken. Uh, meneer baber u wilt die volgens mij... ...nou ja, hij is al ingediend, want hij staat op de agenda toelichten, denk ik. Meneer nee, ik wil dat niet doen, voorzitter. Ik heb, ik heb daar de volgende reden voor. Er is onvoldoende steun vanuit de raad. Dat heb ik al even gesondeerd, zo even. En we zitten met de tijd, dus ik denk, laat ik dat dan niet doen. We trekken de motie in... En we zullen op een andere wijze proberen aandacht voor het probleem te vragen. Goed, dank u voorzitter. Uh, dan is dat agendapunt afgewikkeld. En gaan wij naar het oude agendapunt 11. En dat is prestatieafspraak 2019, de KEI, HPZ, Arcade en de gemeente. Dat agendapunt is even naar achteren geschoven om tijds te In eerste termijn, wie wil het woord? Ik ga even inventariseren. Dat zou rond. Dan ga ik links om en ik begin bij meneer Berg. Meneer Berg. Dank u wel, voorzitter. Eh, voorzitter, als raad heeft we een aanvullende informatiebrief gekregen. Dank daarvoor. Echter, naar de mening van OBZ is deze nog te weinig concreet. Over extra inschrijfjaren. Woningzoekenden in Velzen en Beverwijk Heemskerk zijn wel bevoordeeld met het uitbreiden van de woonregio voor woonzoekenden. Er zou een disbalans ontstaan voor de woningzoekenden in hun woongebied. Maar door nu de bewoners niet twee jaar te geven... maar drie jaar extra wachttijd te geven... is er juist een onjuiste verdringingseffect voor woningzoekenden... uit Kennemerland om naar de regio Woon-Ijmond te gaan. U benoemt het dat het verdringingseffect niet te verwachten is. Maar u kunt het ook niet uitsluiten. Ik constateer dat woningzoekenden in Zandvoort... veel langere wachttijden hebben dan woningzoekenden uit de regio. Ook het factsheet-overzicht factsheet laat duidelijk nog... met cijfermatige onderbouwing zien dat er een scheve verhouding is... van woningzoekenden naar Zandvoort... en woningzoekenden uit Zandvoort naar de regio. Normaliter zou je denken dat het e in evenwicht hoort te blijven... maar in Zandvoort is het niet het geval. Kunt de wethouder aangeven waarom de Zandvoorts er iedere keer zo bekijkt van afkomen? U schrijft onder het kopje voorrang aan woningzoekenden uit eigen gemeente. Het college kan de bevoegdheid hebben om woningen te reserveren voor inwoners uit Zandvoort. De kosten zijn dan voor rekening van gemeente Zandvoort. Dat kan een negatief effect hebben op de kansen voor woningzoekenden uit Zandvoort... die in de regio op zoek zijn naar een woning... indien ook omliggende gemeenten dit beleid gaan voeren. Maar laten we nu net in Zandvoort woningzoekenden hebben... die voor 75 in onze gemeente willen blijven. Vrijkomende huizen gaat voor de helft naar de mensen... van en uit de regio. Maar ook mensen buiten het MRA-gebied. De andere helft voor doorstromers en nieuwe woningzoekenden. Met z'n allen weten we dat doorstroming niet succesvol is. Open z vindt het niet terecht en we zullen overwegen om ons nog een motie in te dienen voor extra wachtjaren. Verkoop sociale huurwoningen en samenhang herontwikkelen bedrijventerrein Nieuw Noord. Voorzitter, de heer Rous van der Keij heeft de toezegging gedaan om in januari te starten met het slopen van de opstallen op het Koordedijkterrein. In de Raadsinformatie kunnen we lezen dat de ontwikkelde partijen en de streven om eind eerste kwartaal 2019 de programmering gereed te hebben wat er gebouwd zou kunnen worden. Wanneer verwacht u dat er dan daadwerkelijk gestart kan worden op het Korendex terrein? Voorzitter, de integrale ontwikkeling verloopt moeizaam. In het ergste geval kan het terrein van de Korendex voor meer dan de helft niet bebouwd worden voor woningbouw in verband met milieucontouren. Dat zelfs een woningbouwcorporatie hier niet van doordrongen is... en deze gebiedsontwikkeling frustreert, is onbegrijpelijk. Als daad kunnen we nog zoveel willen met een bestemmingsplanwijziging... die veel ruimte voor dit terrein mogelijk heeft gemaakt. Maar als de eigenaar niet wil bewegen, dan wordt het heel moeilijk. De gemeente heeft nooit op het terrein actief grondbeleid willen voeren... Maar indien je er met ondernemers wel uitkomt... wat zijn dan de mogelijkheden met de kei? Maar om de verkoop van sociale huurwoningen te blijven toestaan... ook al zijn het er dan vijf, dan is het zelfs vijf te veel. Onze aangekondigde amendement... stoppen met verkoop sociale huurwoningen... is dan ook niet geschreven vanuit een luxe. Voorzitter, wat dan ook nog een punt van aandacht is is de kringloopwinkel, die er is gehuisvest. Deze is van grote sociale waarde voor Zandvoort. En zeker ook voor de wijk Nieuw-Noord. Er lopen vaste medewerkers en ook de verbeelding... hebben de mensen gestationeerd. In het huurcontract tussen de krij en de kringloopwinkel... was afgesproken dat de kei zou vertrekken... indien er een sloopvergunning door de gemeente was afgegeven. Op 4 december kreeg de kringloop van de kei te horen... dat per januari gesloopt wordt na het doen van de sloopmelding. Voor mij is het onduidelijk waarom deze korte opzichttermijn gehanteerd wordt. Nu in december is er, gezegd, is er opgezegd... en 10 januari zou er al ontruimd moeten zijn. We hebben in het centrum al jaren gezien dat terreinen braak blijven liggen... terwijl er jaren later pas gebouwd ging worden. Is dit hier te voorkomen? Doorstroming in jongeren. We kunnen wel lezen dat eindelijk labeling mogelijk is... Maar het extra toevoegen van de toename van jongerenhuisvesting is cijfermatig niet onderbouwd. Ook de verduurzaming is meetbaar opgenomen met enkel halvering slechte labels en verdubbeling goede labels. Maar ons is het niet concreet genoeg. Welk investeringsbedrag maakt de KEI hiervoor vrij? Betaalbare woninghuur middensegment. Voorzitter, in de uitleg van de wethouder leest Openzet niets over de aangenomen motie van vorig jaar. Er staat alleen dat de woonvisie uit 2016 aangeeft tussen welk bedrag de middenhuurprijzen behoort te liggen. De prijs uit de motie lag er middenin. Volgens mij is de Raad nog steeds van mening dat wij ook voor betaalbare middensector huurwoningen op willen komen. Een vraag aan de wethouder waarom dus deze motie niet structureel wordt ingevuld. Iedere maand houdt Openzet een spreekuur. In oktober zaten Helen Keur en ik bij Pluspunt en er kwam een oude mevrouw langs. Ik heb dat al eens tijdens de rondvraag aan de orde gesteld. Ze, deze dame had geen computer en ze kan alleen reageren indien een familielid haar helpt. Vanmorgen las ik in de krant van het Haarles Dagblad... en zag dat wij, vijf woningbouwcorporaties in Haarlem... dit nu gaan oplossen om bij bewoners langs te gaan met een verhuiscoach. Iemand die wekelijks langs gaat om het aanbod aan huizen door te nemen. In Zandvoort werd de dame doorverwezen naar het Sociaal Wijkteam. Maar ik denk dat het goed zou zijn... indien de KEI dit initiatief uit Haarlem bestudeert en hopelijk overneemt. Als laatste punt voor zorg ten aanzien van bewoners die al heel lang huurders zijn... bij de woningbouwcorporatie en hierdoor een laag huurtje kunnen hebben. Dikwijls zijn dit oudere bewoners. Helaas wordt dit standpunt niet in mijn gehele fractie gedeeld. Het raadswerk geeft verdieping om stukken uit te pluizen... en om te kijken wat er staat. Wat betekenen sommige maatregelen? In de prestatieafspraak staat... De Kei stelt de jaarlijkse huurverhoging van sociale huurwoningen in Zandvoort... de eerste vier jaar op inflatie. Behalve huren die veel minder zijn dan de maximale huur. Minder dan 80 procent. Ik snap dat we de mensen met een hoog inkomen, de scheefwoners... proberen te bewegen om door te stromen. Hierdoor is het inkomensafhankelijke instrument... die aangeeft dat je voor deze groep de huren niet meer mag laten stijgen... dan de inflatie... Zelf woonde ik ook drie jaar in een vrije sectorwoning en steeg onze huur met meer dan de inflatie. Ik was blij dat ik de huurwoning kon achterlaten. Niets mis mee, al heeft dit onderzoek vorig jaar aangetoond dat de maatregel nauwelijks effect heeft op de doorstroming. Waar ik wel moeite mee heb, is dat we nu bij huurders die door... Dat die doordat ze al heel lang huren, een lagere huur hebben... ze al 30 jaar geleden begonnen voor 100 gulden... en ze nu 550 euro betalen... maar dat wij deze oudere groep huurders een huurverhoging laten doorberekenen... van meer dan de inflatie, omdat dit de doorstroming zou bevorderen. Ik ben het niet eens met deze gedachte. Deze groep huurders hebben dikwijls geen stijging van het AOW... of van hun pensioentje van 4%. Zij verliezen dus koopkracht... De doorstroming van deze mensen bereik je in de eerste plaats om een goed alternatief te bieden. Zoals appartementen in een seniorenflat of appartementen op de Zofierweg. Met verleidelijke alternatieven krijg je ze uit de grote huizen. Deze maatregelen om de mensen extra te belasten vind ik ongewenst. Ik laat me vertellen dat het niet voor elkaar te boksen is om het in een raadsbesluit gewijzigd te krijgen. Maar ik hoop dat de HPZ hiermee aan de slag gaat. Voor de eerste termijn wil ik het hierbij laten. Uh, dank u wel, meneer Berg. En dat brengt mij op het feit dat ik niet heb gezegd aan de voorkant tegen u allen... dat het hier gaat om een zienswijze vanuit de raad naar het college. U heeft in de commissie uitgebreid volgens mij hierover gesproken. Dus de tijd van vragen stellen vind ik eigenlijk voorbij, meneer Berg. En... Volgens mij gaat de situatie van de kringloopwinkel... hoe bijzonder ook niet over prestatieafspraken. Dus ook die vraag hoort hier niet thuis. Uh, en ik kan u wel helpen straks... want u heeft een aantal punten genoemd... wat u als zienswijze zou kunnen ombouwen. En dan kan de wethouder erop reageren. Maar daar ga ik even over nadenken. Want u heeft een aantal punten volgens mij wel als verkapte zienswijze gezegd... om dat even te herformuleren. Maar ik verzoek u allemaal op deze wijze te reageren. Ja? Want daarmee... Beseft u wat uw positie is, maar brengt u ook het college in stelling... om datgene te doen wat u van het college verwacht? Ben ik duidelijk? Goed. Um, ik ga even over een aantal van uw punten nadenken, meneer Berg, om die even als zienswijze zo om te bouwen. Meneer Metters, u had uw vinger ook opgestoken. Ja, voorzitter, want uh, misschien kan dit helpen... Uh... We hebben een amendement gemaakt en wij zijn uh, CDA, OPZ en Partij van de Arbeid. En het amendement is gebaseerd op de uh, gesprekken die gevoerd zijn. Opmerkingen gemaakt, vragen gesteld in de commissie over die prestatieafspraken. En wij hebben geprobeerd, nou uh, toch wel op een redelijk uh, korte wijze, uh, puntachtig aan te geven. Waar volgens ons in een amendement, en dan nemen we ook een besluit in, de wethouder naar de keizer zou moeten gaan en op welke onderdelen hij daar zou moeten onderhandelen. Dus het uitgangspunt is het heronderhandelen uh, door de wethouder... van de prestatieafspraken voor 2019. Daar nemen wij als raad dan een besluit over als mijn collega's, collega's het hier eens zijn. Uh, ik wil hem even voorlezen, want ik denk dat het kernachtig kan. Vind je dat goed? Dat kan graag. Oké. Okay. Wij constateren dat de concept prestatieafspraken 2019 op onderdelen onvoldoende concreet zijn. En die onderdelen zijn in die commissie waar ik naar verwees... ook wel aan de orde geweest. Er geen uitvoering gegeven is aan een uh, motie... Uh, betaalbaar huren voor middeninkomers. We constateren verder dat de visie op de volkshuisvestelijke opgave... wonen in Zandvoort 2016-2020 niet meer actueel is. We hebben gehoord van de KEI in de commissievergadering van 6 december 2018 dat slechts 30